Ja, we vinden het zo af en toe wel fijn Om lekker eens te zeggen dat we Helmond onder zijn En daarom gaan we allen naar het eigen of sport En hopen allemaal dat het een overwinning wordt We zijn niet zo finistisch meer, maar steunen Houdmansport Omdat dan heel de zaak zich op stukken beter wordt We gaan nu alle naar de wraak en daarom gaan we van Om Houdmansport aan immers ook de kleuren van de stad